Het Kluk. Het kabinet wil een Europees register voor bestuurders van bedrijven die fraude hebben gepleegd. Staatssecretaris Steven van Veiligheid en Justitie deed daarvoor voorstellen tijdens een Europese raad in Dublin. Met het register wil het kabinet voorkomen dat iemand die in een EU-land een strafrechtelijk of civielrechtelijk bestuursverbod heeft gekregen... in een ander land doorgaat met frauderen. Het plan van Tevens sluit aan bij eerdere voorstellen van het kabinet om faillissementfraude harder aan te pakken. De Britse premier Cameron heeft in het Lagerhuis gezegd dat de gijzelaarscrisis in Algerije nog niet voorbij is. Algerijnse troepen hebben op het afgelegen gascomplex aan de grens met Libië geprobeerd probeer nog altijd gijzelaars te bevrijden... die in handen zijn van de islamitische terreurgroep die het complex woensdag overviel. De Britten sturen een interventieteam naar Algerije om de crisis te helpen oplossen. In het complex worden ook Britten gegijzeld, maar het zijn er veel minder dan de eerder genoemde 30. Een anonieme Algerijnse functionaris zei dat bij de bevrijdingsactie 30 gijzelaars en 11 terroristen zijn gedood. Morgen worden er geen toertochten op natuurijs gereden. De tochten die waren aangekondigd zijn afgelast, zegt de Schaatsbond KNSB. Het ijs is nog te dun. Om een, een toertocht te mogen organiseren heb je uh, minimaal 12 centimeter goed ijs nodig. Als je niet de benodigde centimeters ijs hebt... dan kun je geen, uh, ja, dan kun je geen duizenden mensen op jouw ijs uh, laten schaatsen. De Verenigde Naties verwachten een grote vluchtelingenstroom... door het geweld in Mali. Uit het noorden komen verhalen over executies, amputaties... en het recruteren van kindsoldaten door islamitische opstandelingen. Ongeveer 400.000 mensen zullen proberen te vluchten... naar Mauritanië, Niger, Burkina Faso en Algerije... waar al veel vluchtelingen zitten. Daarnaast denkt de VN dat 300.000 mensen naar het veilige zuiden van Mali gaan. Het aantal klachten over ewex vliegtuigen in Limburg... is het afgelopen jaar met bijna een kwart gedaald tot 15.000 het klachtenbureau Luchtverkeer over de oorzaak. Het aantal vluchten boven Nederland is behoorlijk afgenomen. We zaten Drie jaar geleden zaten we nog op bijna 3.000 vluchten... boven Nederlands grondgebied, dus in 2009. En afgelopen jaar zaten we, dus 2012, op nog geen 2.000, 1940. En uh, daar ligt natuurlijk wel een directe relatie... met uh, de daling van, uh, van de klachten. De EOX-radarvliegtuigen stijgen op van een NAVO-basis in Duitsland. In Zuid-Limburg veroorzaken ze geluidshinder en stankoverlast. De Tweede Kamer dreigt eind 2019. 2000... 2011 het luchtruim voor de EWAX te sluiten als de overlast niet drastisch zou worden beperkt. Het weer bewolkt en plaatselijk wat mot sneeuw, mogelijk wat zon. Er staat een matige aan zee vrij krachtige Oosten- tot Zuidoostenwind. Het blijft enkele graden vriezen. Morgen in het noorden een opklaring en in het zuiden wat lichte sneeuw. En ook morgen blijft het licht vriezen. ANWB-verkeersinformatie met drie files. Te weten, op de A10-ring Amsterdam-west richting Zaan... staat een file tussen Afrit Haarlem en Knoopert-Koenplein van drie kilometer. Door een spoedreparatie op de a 28 zwolle richting Amersfoort... staat er nog steeds een file bij Nijkerk, vijf kilometer... en de rechterrijstrook is dicht. En de spoedreparatie op de A76-geleen richting Heerlen... tussen Nut en Knoopert-en-Essen staat twee kilometer. Door die reparatie is de weg tussen Knoopert-en-Essen en Simpelveld dicht.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 Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mon. Goedemiddag. Welkom hier in de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Zo direct Marianne Thieme over het afschieten of vergassen van wilde dieren in Nederland. Bob Fosco over cabotier Pieter Derks en filmer Quintin Tarantino. De rubrieken van Frits Baren, Justus Van en Bert Brussen. Satire zoals altijd en zoals altijd ook. Live muziek, dit keer. Avan en Lettre. <applaus> Avan en Lettre, kort maar krachtig, maar zo direct. Hoort u ze veel langer, want zij verzorgen de muziek tijdens deze Vrijdagmiddag Live. U kunt ze ook zien als u naar de website gaat, vrijdagmiddaglive.afro.nl. En wilt u reageren op alles wat hier gezegd wordt, graag twitter ons, hashtag AfroVML. Er is een groot tekort aan medicijnen, dat zeggen de apothekers, de apothekersorganisatie KNP. Hoe dat kan, om welke medicijnen het gaat, dat vraag ik aan Amit Marani. Hij is voorzitter van de Amsterdamse Apothekersvereniging. Welkom. Dank je Bob Fosco, ook naast hem aan tafel. Uh, hopelijk geen medicijnen nodig op dit moment. Nee, nee, nee. nee. <laughs> dat scheelt, dus je had er ook nog niks van gemerkt. Van ik, ik zit toch voor met adrenaline van Tarantino. <laughs> dat, we gaan het zo horen, ja. Meneer Marani, een, een, een tekort aan medicijnen, wat is er aan de hand? Uh, dat de uh, laatste jaren door middel van uh, de prijsdruk van uh, verzekeraars uh, en de nieuwe regels van de verzekeraars opstellen voor uh, het verstrekken van geneesmiddelen en, en patiënten, ontstaan er steeds meer tekorten. Maar die willen dat de goedkoopste medicijnen verstrekt worden? Ja, in uh, Nederland gaan ze als de, de goedkoopste, dan wordt een prijs, uh, eigenlijk prijsvechten. Wordt dat. Uh, degene die goedkoopst kan leveren, die mag het dan voor alle cliënten leveren. Nou, als dan één iemand de goedkoopste is, is dat bijna alle verzekeraars, wijzen dan die ene fabrikant aan. Andere fabrikanten uh, hebben daar dus geen baat meer bij... om in Nederland dat product op de markt te brengen. Halen we dat van de, van de markt af. Want dan uh, moet u ook bij die fabrikant bestellen, want klopt, die andere dat, wordt niet vergoed. De andere wordt niet vergoed. Uh, wat je dan krijgt, dat dan, als de ene fabrikant die dan aangewezen is... een probleem krijgt, dat er dan een tekort komt. En dat dus in heel Nederland een braatig geneesmiddel niet te krijgen is. Uh, nou zijn er soms wel uh, alternatieven, Dan kan je uitwijken naar iets anders. Maar in dit geval, wat er nu gebeurt, is de antibiotica voor kinderen... Uh, is dat er, erg ernstig. Want daar is geen alternatief voor? Er is uiteraard een alternatief. Nou, er zijn zwaardere antibiotica. En dat wil je bij kleine kinderen zoveel mogelijk vermijden. Omdat dat later uh, problemen kan geven uh, in, uh, in de toekomst voor de kinderen. Ja. Hoe, hoe groot is het in totaal uh, op het pakket dat u normaal verstrekt? Hoe, hoe groot is dat percentage dat u tekort komt? Nou, er wordt steeds meer en meer. Vroeger waren er natuurlijk meerdere fabrikanten die hetzelfde middel leverden. Dus als de ene fabrikant het niet had, wat deed je dan? Je ging naar de andere fabrikant. De prijzen lagen ongeveer hetzelfde. Ze waren toen wel wat duurder, dat klopt. Uh, maar dan had je wel een keuze. Uh, nu uh, steeds meer fabrikanten trekken zich terug, terug bepaalde middelen. En dan krijg je een beperkte keuze. Maar is het 1%, 10%, 25% ongeveer? Uh, het, het wordt nu naar 10%. 10%. En het is nu bijvoorbeeld antibiotica. Er wordt 350.000 keer verstrekt in Nederland. Ja, als je dat een paar maanden niet hebt, dan is dat echt een groot probleem. Antibiotica, andere voorbeelden van medicijnen? Nou ja, dus, kijk, uh, de voorbeelden zijn van hoge bloeddrukmiddelen... zijn ze een tijdje niet leverbaar geweest. Uh, eigenlijk in alle soorten en gevallen, van pijnstillers tot... En, uh, uh, tot, tot welke middel dan ook is er een probleem voorgekomen... in, in meer of mindere mate. Uh, het probleem is, het is nu een antibioticum... wat je met een zwaarder middel kan bestrijden... maar wat als straks een middel tegen kanker is, dat niet verkrijgbaar is. Maar of je een geen middel... alternatief voor hebt. Precies, of middel tegen HIV. Als je dan een patiënt niet kan behandelen, dan ontstaat er resistentie... en uh, moet hij veel meer middelen gaan strikken. En is ook veel duurder. En dat, dat moet je vanaf nu moet je echt gaan voorkomen... dat in Nederland dat soort problemen gaan ontstaan. Bob Fosco? Je wilde ook, ik dacht dat je je vinger op nee, nee, nee, Ik zat even naar je te luisteren. Ja. Oh, u zei drie, wat, wat was 300.000 keer. Uh, keer. Ja. Of 40.000 keer. 340.000 keer. Maar zijn dat dan 340.000 kinderen die, die antibiotica nodig hebben? Ja. Zoveel? Ja, en dat ene middel. En Precies, dan in. gaat het nog alleen om dat ene ja. middel. Één ding wat gaat, er, is, er is wel, dat hoor je, en je leest het ook in artikelen: dat heel veel mensen uh, bloeddrukverlagers en beta-blokken slikken, terwijl ze ze eigenlijk niet echt nodig hebben. Zijn ze daar niet wat zo snel mee? Of is dat uh, ja, een hele helemaal helemaal andere discussie? Oh, uh, ja. uit, uiteraard zijn er, zijn er momenten dat je denkt: is het noodzakelijk om te slikken? Nee. Um, kijk, er zijn in ieder geval Nederland richtlijnen. En dat hebben huisartsen en specialisten. En dat is wereldwijd. Dus dat ja. is iets waar we, en alle huisartsen en specialisten zich zoveel mogelijk aan houden. Ja. Uh, er zijn altijd wat berichten dat sommige dingen on, uh, niet uh, noodzakelijk zijn. Maar goed, dat soort berichten komen soms uit onderzoek voort. die niet helemaal goed uitgevoerd zijn. Maar nee. dat is een heel andere discussie. Het punt is natuurlijk dat de mensen die het wel nodig hebben. het dus ook niet of moeilijk kunnen krijgen. Precies. En op dit moment, als je bekijkt dat kinderen met een ontsteking. Een luchtweginfectie of een oorontsteking... als ze het nu op dit moment. Een geneesmiddel niet kunnen krijgen. dan moeten ze een zwaarder middel. En mm -hmm. het is bewezen hoe vaak je antibiotica gebruikt. hoe zwaarder dat ze later last kunnen krijgen van astma. en andere, andere allergische reacties. Ja, en, en, en word je er ook immuun voor dan? Nou ja, goed. Uh, als je dus inderdaad het, uh, het verkeerde het zware middel geeft en de mensen immuun worden voor het zware middel, dan kan je het lichte middel niet inzetten. Dat hm. betekent dat je het lichte middel op gegeven ook niet meer kan gebruiken. Sinds wanneer speelt deze probleem? Uh, het... Het speelt al sinds het feit dat de uh, verzekeraars een prijsdruk uh, uh, hebben uitgevoerd op alle leveranciers. En dat heet dan het preferentiebeleid. Dat is, is al uh, sinds de marktwerking in de zorg is geweest. Precies, probleemd. inderdaad. Ja. En uh, dat is geïnvesteerd door de, door de overheid en uh, is opgepakt door de verzekeraars. Op zich een goed middel, omdat de, de, de prijzen zijn gezakt. Het maakt dat het, als het goed is voor de patiënt, ook goedkoper? In principe. Nou ja, goed. We, we hebben niet zien goedkoper worden, maar dat is een ander verhaal. Nou ja, de, er wordt gezegd dat de premies daardoor onder andere niet verhoogd zijn. Ja, uh, de verzekeraars maken ook Steeds meer winsten, dat blijkt maar uit alle cijfers. Maar ze dat zouden nog dat is weer, Dat is weer een andere ja. discussie. weer. Maar um, er ontstaat uh, deze prijs is gedaan. Maar ik vind dat je ook met z'n allen een verantwoordelijkheid moet gaan nemen. En ook de politiek moet gaan kijken. Oké, okay, de prijsdruk is één ding. Maar het garanderen van de kwaliteit en de beschikbaarheid is een ander plaatje. En die moet eigenlijk voorop staan. En die doet? moet voorop staan en niet de prijs. Maar, maar moet de politiek dat doen? Of wie is hier aan zet? De verzekeraars, de fabrikant of de politiek? Uh, de verzekeraars in principe de politiek, want de politiek heeft de verzekeraars vrijbrief gegeven om zoveel mogelijk in de markt te gaan experimenteren, om alle prijzen te laten zakken, zo min mogelijk kosten te maken. Nou, dat doe je eigenlijk alleen maar op prijs, niet meer op kwaliteit. Al zeggen heel vaak verzekeraars dat ze dat wel doen. Dat is dat is ook wel de eis die er toch gesteld wordt, van je moet wel goedkoopste medicijn voorschrijven, maar dat moet dan wel deugen. Dat moet dan wel werken. Nou ja, goed, als het moment dat in Nederland geregistreerd is, dan deugt het ook. Dus dat kan er geen Nee. problemen ontstaan. Wel ontstaat er wel dat een fabrikant steeds op op plekken gaat produceren. India, China. En als daar problemen ontstaan op die site uh, en er, staat, er bestaat een vervuiling, dan stopt die site met maken en dat betekent dat in Nederland een probleem is met productie. En dat gebeurt steeds vaker. Dan kan het niet meer geleverd worden. We hebben met heparine gehad dat het vervuild was in China en dat heel dat Nederland was heparine, heparine had. Dus een bloedverdunner. Een bloedverdunner. Het is, denkt u dat, het, dat dus het aantal medicijnen dat op die manier of niet voorgeschreven kan worden of waar je geen alternatieven voor kunt vinden, dat dat zal toenemen? dat het nog meer wordt dan die 10% nu? Ja, want het, het is, we zien die stijgingen al nu nog steeds. En ik denk dat het nog steeds nog veel meer gaat worden. Uh, dat komt omdat fabrikanten steeds minder een in inzien om in Nederland een bepaald product op de markt te brengen. Uh, omdat daar geen, uh, ja, geen vraag naar is. En omdat de verzekeraars dat dus niet aanwijzen. Dus als en... je dan tot een kleinere groep patiënten wordt... die toevallig nodig he heeft, dan heb je pech? Dan heb je dan pech, ja. Ja. ja. U zegt de politiek is aan zet, maar wat moeten ze dan doen? Nou, ze moeten de verzekeraars aansporen om een ander beleid te, voor, uh, te voeren... wat betreft preferentiebeleid. Een beleid dat wel zorgt dat de prijzen laag blijven... Maar, uh, maar ook voor zorgt dat de beschikbaarheid blijft. En dat is door niet alleen maar één producent aan te wijzen... maar meerdere producenten. Wellicht zal de prijs daar ietsje stijgen. Maar we hebben het nu over doosjes van 20, 30 cent per doosje. Ja, als, we nou, als dat met 100 procent zou stijgen, hebben we het over 60 cent. Hm. Waar hebben we het dan over? Maar artsen en, en, en apothekers neem ik aan, moeten bepalen welk medicijn... eigenlijk kwalitatief het beste is. Uh, ja, maar in, in heel vaak wordt, uh, wordt de keuze gemaakt door de verzekeraar. En dat snappen de cliënten ook en de uh, verzekerden en dus onze patiënten ook niet altijd. Nee. Die, die vinden dat de arts voorschrijft, die moeten ze krijgen. En wij zeggen, ja, wat de arts voorschrijft, dat bepaalt nog steeds de verzekeraar... wat je welke merken en welke middel je krijgt. Ja, dus er zou meer uh, op het oordeel van de arts en apotheker afgegaan moeten worden... en de politiek zou de verzekeraar moeten verplichten zich daar aan te houden. Uh, ja, ik denk dat, dat dat een samenwerking is. En ik denk dat de artsen, apothekers en de verzekeraars en de overheid... samen moeten gaan zitten om het beleid te herstructureren. En, uh, en de zorgen dat de markt, de farmaciemarkt, uh, gezond blijft. We zijn een van de betere... Uh, gezondheid, het gezondheidszorg in, in Europa zijn ja. een van de beste. Maar ja, dat, dat gaat steeds meer naar achteruit. Maak je nu wel zorgen, Bob? Ik maak me wel zorgen, ja. Nu Want, wel. Kijk, nou Ja, kijk, het, wat je ziet gewoon dat de industrie is gekoppeld aan de, aan, aan de zorg. En het rare is, industrie heeft één groot belang, niet het welzijn van de mensen, maar winst te maken. Dat is hun grootste bedoeling. Zeg en je dat als kun je, je een regels op loslaten. Maar ja, ik ben bang dat we op een soort ja. van met privatisering de zorg een, een hele heel, een heilloze weg zijn terechtgekomen en hoe de politiek te voet gaat veranderen. Ja, ik... Ik hou me hard vast. Om nou ja, te ja, jouw zeggen. partij, de SP, is heel erg tegen die maatwerking. Ja, ja, zeker, zeker. Ja. Ja. Goed, uh, ik wens u succes in de actie om hier verbeteringen aan al. te brengen. Omiet Merani, voorzitter van de Amsterdamse Apothekersvereniging. Blijf ja. nog even zitten, want zo direct gaan we met Bob door... over dus Pieter Derks en de nieuwste film van Quentin Tarantino. Nadat we geluisterd hebben naar Avalen... of the apocalypse so oh, I am hanging on her lips And when she's done I push them really gently Yeah, really, really gently A kiss, it could have killed me She sings Oh, I'm wondering Just what it means So I can guess And now she puts on a song We'll own Warm, when my heart is dancing in my chest, and for the moment that I'm in now, oh, I do not worry about money struggling to. What it means So I can guess And now she puts on a song We'll own him one When my heart is Dancing in My chair She wears a t-shirt with out good When she's talking about time Oh, words ring so true She dances to Prince in my living room She takes off the edge, oh, she's on my side And when I get dark, she keeps it light oh, alright Time, avant la Met een glittig drumstel, wat ik als klein kind altijd al wilde hebben, maar nooit kreeg. Maar uh, daarover niet verder. Uh, vind, vind je de muziek mooi? Dan moet je ons dat even laten weten door ons te mailen op vrijdagmiddag live Dan maak je namelijk kans op hun kerstverse album In My Time. De ja yeah, yeah, yeah. Bob Fosco. Yeah. Zanger, activist activist, noem je <laughs> Nou ja, je schrijft in ieder geval politiek liedjes. Activistische artiest. Ar oh, Zoiets, ja, Zoiets. Ja, Misschien wel een mooie ja. nieuwe titel. Je bent uh, vandaag gastreinscent. Ja. Uh, Omid Marani van de Amsterdamse Apothekers zit nog naast je. Ja. Uh, cultuurliefhebber ook. Van ja. film, boeken, theater, toneel, beelden kunst. Anders een beetje. Maar Alles, je uh, in tarantino, vond je helemaal te gek, toch? Ik uh, vind het <laughs> ja. <altijd> heerlijk om <laughs> naar te kijken. Ja, liefhebber. Ja. Ja, Tarantino is uh, een van de favorieten, denk ik. Maar de nieuwste nog niet gezien? Hoor. Ik heb hem niet gezien, dus ik ben er heel erg benieuwd naar. Okay. Uh, uh, ja, maar gaan we toch even beginnen misschien met uh, de cabaretvoorstelling? Ik Derks. was daar dinsdag. En ja. Pieter Derks is een, uh, een jonge cabaretier, hij is 28. En hij is volgens mij... Uh, dit is zijn tweede programma. En mensen kennen hem waarschijnlijk van de wereld draait door. Ik heb hem er zelf nooit gezien. Of, oh, het is een vierde programma, zegt Pieter al. En hij is volgens mij een jaar of zes bezig. Pieter Bouwman, een andere Pieter, zegt dus dat. Ik, ja. ik, zat, ik zat dus in die stoel en ik wist eigenlijk helemaal niet wat er ging komen. Maar als ik het moet beschrijven... Ja, ik heb gezien een voorstelling van een, bijna een soort van klassieke cabaretier... die uh, allerlei onderwerpen in razend tempo voorbij laat komen. Wat ik heel erg geweldig vind, dat hij dat zo snel kan en mm -hmm. zo goed doet. Het uh, uh, begin van de voorstelling heeft hij uh, uit de actualiteit van de dag... de dag ervoor, uh, Lens Armstrong, noem maar op... Uh, ijs wat uh, uh, de er aan zit te komen. Heeft hij, geloof ik, iets van twee, drie minuten... Uh, spreekt hij echt heel vloeiend. Een hele goede, met, met ieder, in iedere zin, een grap uh, uh, uh, maakt hij een opening. En dan, anderhalf uur in één stuk door... Uh, is uh, de uitverkochte kleine komedie eigenlijk stil en verbijt en uh, Zit je bij te komen. Nou ja, dat, het rare is door het tempo van, van zijn yeah. uh, de manier van vertellen... ontgaan mij heel veel dingen. Dus hij is zo snel... Ik denk van ja, het zal wel bij deze tijd Een generatie dingen. Ja, het is een jongen. Het, ja. Jij zegt het is klassiek cabaret, maar ja. hij, hij is geloof ik. Maar pas hij is 28 een soort van. Wim kan ons Speed, zou je kunnen zeggen. <laughs> oh, moet Marani uh, cabaret liefhebber ook trouwens? Ja, heerlijk om te kijken. van, bijvoorbeeld? Ja, uh, van alles. Ik ben Hans Theo bijvoorbeeld en uh, Theo, Theo Maas vind ik geweldig. Ja. De manier waarop hij de, de, de grappen daarin inzet, dat vind ik heerlijk. Maar, nou, maar te veel... het tempo en de grapdichtheid, Bob, hier is dus ja, hoog het kan een leeftijdsdingetje zijn. Of niet van, ja. Ik probeer juist nu een beetje afstand te nemen van die, van die ontzettende haast... die we hebben in onze samenleving in de maatschappij. Ja, maar jij zit er heel jong je Het een voorstelling maar. waarin het bang, bang, bang doorgaat. En na anderhalf uur, denk ik, ja, het is een half uur bezig, is het afgelopen. En dan sta je opeens buiten. Maar vond je het dan ook niet leuk? ja ik vind, ja ik vind het in ja, het is misschien mijn dingetje niet. Maar, maar ik bedoel... Want je houdt ik, wel van cabaret. Ja, ik hou ervan van lachen, bijvoorbeeld. Maar het gaat zo snel. Ik denk van... Je, je, gaat, je gaat van lach op lach op lach op lach. En ik denk van, waar zijn we nu helemaal? Hij legt bijvoorbeeld ook in een hele korte periode... in iets van zes of zeven zinnen... het hele uh, israëlisch palestijnse conflict uit. Nou, dat, dat vind ik knap. Ja. Maar ja, het lost niks op, weet je wel. Ik dus ja, ja, ja, ja, had verwacht ja, ja, dat het daar opgelost zouden. Nee, Maar ik denk van, ik kom niet bij je mijn gevoel, doordat, doordat het zo snel hoog. gaat, kom ik niet echt... In een soort van, uh, uh, ja, uh, ik, ik kan me er niet helemaal in nee. leven. Okay. Maar ik moet zeggen, respect, bewondering, hij is jong. Hij heeft ook wel dingen te leren. Ik vind dat hij vrij monotoon praat, dat hij wat houterig beweegt. Dat kan je kracht zijn, maar als je wat duidelijker praat... en wat meer de tijd zou kunnen nemen, dan kun je er wat harder in trappen. Ja. Dat is de grap. Ja, met, dus, uh, je zei het, mensen ze zullen hem, als, als ze hem kennen... vooral ook kennen van de wereld draait door. Iedere ja. Vrijdag sluit hij dan de week af. Doet hij ook in 2,5 ja. minuut, geloof ik. Ja. Heel erg knap. Heel knap, uh, ja. Dat is zeker. Daar komen vaak wel positieve reacties ja, op. Ja, ja. Goed, de film dan. Uh, de nieuwe Quentin Tarantino. Uh, Django Unchained. Een, een ik las, ik heb hem natuurlijk niet gezien. Een western over de slaventijd eigenlijk. Ja, de slaventijd is, is, het, is, het, is het onderwerp. Uh, uh, uh, je, we gaan uh, met, met een bounty hunter, een premiejager, gaan, gaan we op pad uh, op zoek naar... En die man, die, dat is een tandarts, die zijn professie heeft veranderd in, uh, in, in premiejager. Die moet boeven vangen Boeven vangen dead or alive, dus hij mag ze ook afknallen ook. En hij gaat met een slaaf die hij bevrijd heeft, gaat hij op zoek naar een bepaalde gang. Uh, ja, ik ga het verhaal dus niet vertellen. een zwaar, zwarte slaaf heeft hij bevrijd en die gaat ja. ook bo witte ja, boeven vangen dat wordt zijn, zijn hulp. Niet zijn slaaf, maar ze hulp. Sam-sam doen ze ja. dat. Dan gaan ze op zoek naar een, uh, uh, uh, een bepaalde gang... waar heel veel geld voor te krijgen valt. Mm -hmm. uh, en dan zegt de, de zwarte slaaf zegt die, dat zijn vrouw nog ergens vast zit. En daar moeten ze ook naar op zoek. Maar de... ik, ga, ik zal het verhaal niet vertellen. Wat ik wil vertellen is ja. dat je zit echt drie uur lang aan je stoel gekluisterd. En de, de ene heftige scène, de andere krijg je. En het mooie van Tarantino is dat hij op een of andere manier... het hele zachte... Uh, uh, het bedeeste aflost met af en toe is een ongelofelijke heftigheid. Uh, er wordt ontzettend veel ingeschoten. En ja, als je niet uh, tegen bloed kunt, dan zou ik zeggen... Dan denk je doen. nog even, of neem een pilletje of zo. Ja, zo tegen onspannen. een beta <laughs> om een beetje te ontspannen. Ja, om, Omid Marani kan het tegen dus. Want je bent een liefhebber van uh, Tarantino films. Tarantino, ja, vooral is een uh, wat oudere week wat weer nog gemaakt. is dus de Deadproof Dead Proof. Uh, Pulp Fiction. Uh, nou, Pulp Fiction Reservoir is Dogs. Reservoir Dogs. Dat zijn natuurlijk uh, klassiekers uh, op dit ja. moment. Met, ook met veel geweld, maar dat stuit je dan niet tegen de borst. Nee, ja, je moet er wel van houden. Want uh, ik denk als ik met sommige da dames meekijk... Uh, die, uh, die schrikken wel even. Dan zeggen we, kijk je nou maar naar. Er nou, is ook wel om die reden, Bob, altijd kritiek op die, nu, ook nu weer op deze film. Ja, weer. hij filmen. gaat over de top, maar dat is gewoon een beetje zijn stijl. Maar het, het probleem daar aan is wel een klein beetje... ik bedoel, je zit vastgenageld aan je stoel... Uh, maar doordat het zo heftig is... gaat het een beetje de realiteit voorbij. Maar wat wel blijft hangen in deze film... is het lot van de zwarte mensen in Amerika. Wat ja. 150 jaar geleden zo verschrikkelijk was. Dus daar heeft hij ook wel... Ja, het is heel reëel wat er, wat er gebeurt, hoe, hoe mensen met, met ze omgingen. Dat is echt afschuwelijk om te zien. dus is dat wel reëel. En op een gegeven moment uh, bijvoorbeeld dat er twee uh, zwarte slaven... met elkaar moeten vechten uh, uh, voor de open haard bij Kelvin uh, uh, heet die man. Dat is een... Uh een slavenhandelaar. En een slavengevecht. Ja, die gaan dan tot de dood, weet je. En dat hoor je in geluid. En, ja, dat is Tarantino ook. Dat geluid van brekende botten en, en pistoolschoten... Ja, die in lichamen komen, <laughs> ja. in bloed. Je ziet ook steeds cowboys die uit hun bek spugen. Zo, weet je? Dat is echt, echt heel plastisch en heel erg uh, overtuigend. En het is, ook, ja, het is ook amusement. Ik begrijp dat met name uh, bij, bij zwarte Amerikanen ook verdeeldheid is over de film. Dus enerzijds wat jij zegt, dat ze zeggen, ja, het is goed... He, dat je die ellende en, en, en het geweld van die slaventijd ziet. Aan de andere kant dat ze vinden dat hij ook weer teveel... Eindig gerechtigheid met... zit er bij wat in. Want de, de zwarte man uh, overwint in deze film. Aha. Dat is, uh, dat is wat, wat je wel ziet. Nou, dat vinden ze ongetwijfeld fijn. Maar, ja. maar ze vinden het ook na dat hij... Uh, ik geloof dat er 800 keer het woord nigger in voorkomt of zo. oh nigger. Ja, ja precies. Ja, de dat was je... Ja. Ja. Ja, dat ja. De... Inderdaad, nigger, nigger, man, man, Maar in ieder geval is het weer verdeeld en omstreden. Maar jij zegt... Maar ik vind het absoluut een... Dit is een must om hem te gaan zien, absoluut. Is, is, het, een, uh, ja, is het een van zijn betere films, zijn beste film? Of? Wat ik van hem gezien ja? heb... Ja, Pulp Fiction vond ik ook wel indrukwekkend... maar het was ook verschrikkelijk om te lachen. Het is hier wat minder bij, maar ik vind het wel... een van zijn beste werken toch, denk ik wel. Minder humor. Nou, er zit wel humor in, maar het is zo bizar als je denkt van... Ik, ik hou het niet meer uit, dan wordt er een flauwe grap gemaakt. Bijvoorbeeld, aan het eind van de film gaat er een heel groot gebouwde lucht in. Dat mag ik maar even verklappen. En dan zie je op een gegeven moment uh, onze hoofdrolspeler Jamie Foxx... op een paard een soort van Ankie van grunstven <laughs> uh, beweging maken. Het is Vals echt als je het heel voordoet, bizar. Het wel grappig, Weet yes. je, met die pootjes omhoog yeah. zo. En, uh... Maar het is dus niet zo dat als je humor zoekt... dat je beter naar Pieter Dex kan, of... Welke zou je het ligt eraan waar van Ja, ja, oké. Okay. Ik moet zeggen, ik, ik, ik, ik, uh, ik ja? was meer, meer onder de indruk van Tarantino dan van Pieter. Nou, Omid Marani, als je dit allebei gehoord hebt... waar zou je dan in eerste instantie voor kiezen? Ik denk dat ik Tarantino ga doen. Toch dan, wel. als ik er niks te doen heb, dan uh, Pieter. <laughs> Goed. Bob Vosko, dank voor deze gastresensentie. Omid Barani, dank voor het verhaal over het medicijnentekort. We gaan zo direct praten over het afschieten van dieren in Nederland... met Marianne Thieme Meijerst. Ja, senioren, hè, moet je zeggen. Goed, vandaag schuiven aan, letterlijk zogezegd, drie senioren uit verzorgingstehuis, de laatste loodjes. Het zijn de heren Prammen en Keukentje, ja. welkom heren en mevrouw Morten. Oh, oh, gaat het? Gaat het, oh. mevrouw Morten? Ja, eh, dan het. schiet ik ineens, het rechte, rechte voorwiel van mijn rollator. schiet weg, zeg. Heren, heren, heren, zo leuk oh. is het niet hoor. Nee, oh. nee, nee. nee, nee, nee. is niet leuk. Nou, nee, nou, nee, hoor, hij is niet leuk. Ja, mevrouw Morten, wat een, wat een pech nou ineens. Nou, dat is niet ineens hoor. Goed ter zake. Uh, er wordt beweerd dat door alle bezuinigingen en kortingen bejaarden dus niet meer kunnen kiezen voor het moment waarop en het tehuis waarin zij terechtkomen. Dat levert spanning op en senioren reageren dat dan af op elkaar. Mevrouw Mortem, is dat zo? Ja, volgens mij wel. Nou ja, vraag het maar aan hun. Nou, uh, nee, ik vind het wel meevallen hoor. Kijk, overal wat meer dan één persoon bij elkaar dus is, is wat toch? Trouwens, uh, heb u ook zoetjes bij me? Ik heb uh, nee, diabetes en voor het met kaart, ik al alleen maar suiker. Nou, kijk, ik heb al zoetjes. Nou, doen ze dan even snel allebei drie. Alsjeblieft. -te even terug naar u, mevrouw Bortem. Uh, waar heeft u last van? Nou ja, het is alsof de duvel mij speelt. Hè? Wat, wat Madeloze taart allemaal overkomt. Ere, meneer. <lacht> ja, ja het is vreselijk. mevrouw Bortem. Nou, maar om een voorbeeld te geven. Dan doe ik suiker in de thee en dan blaakt het zout. Ja, of dan ligt er een portemonneetje. en dan net als ik door mijn staafenrug heimbuig, dan schiet het dus weg zo. Ja, of ik word dan wakker met mijn hand in de bakje water en dan heb ik een klets naar het bed. <lacht> ja, van, van, van, de, van de week, om nog een voorbeeld te geven, was er van mijn tuinpaardje... Ja, was het... want, want zij mag dus ineens een in benedenkamer vanwege die rollator. Waarom? Zij ik wat... Mevrouw. Ja, nou, wat ik zeg wel. Van de week was mijn tuinpaardje veranderd in zo'n spek aasbaan, Met sneeuw eroverheen gestrooid. Ja, hallo, vandaar dus deze poels in het gips. Uh, ja, wat een, nar wat een narigheid allemaal. Ja, al het vervelendste vond ik nog. Die keer dat ze de jeukpoeier in al mijn al ladies hadden gestrooid. Dus ik begon als het ware te niezen uit mijn... Me, Mevrouw uh, uh, heeft u enig idee wie hierachter zit? Ja, ik heb wel enig idee, ja Nou, ze zijn gewoon allemaal qua jongens strijken van die. Jeugd van de, van de school bij ons verderop. Precies, het is de jeugd. Geen respect meer, hè? Vreselijk. Mevrouw Morten. Nou ja, ik wist het al, zo goed als zeker. Maar nu net het uh, linkerachterwiel van mijn rollator... Maar dit was je een rechte voorbeeld... Ja, precies, daar heb ik je keukentje. Oeps. Meneer Keukentje, zeg, foei. Zeg, als ik even mag. Meneer Prammen, heeft u in deze mediasetting ook de behoefte tot een uh, bekentenis? Nee, helemaal niet. Maar wat waren dat voor zoetjes? Die waren helemaal niet zoet. Wat voor merk was dat? Die zoetjes? Ja, ja. Dat zijn uh, zoetjes die ik spaard heb voor een hele speciale gelegenheid. Oh, op jouw leeftijd sparen? Wat dan? Wat dan? Nou, dat, meneer Prammen en meneer Kukentje, waren de zoetjes van Drion. Wel, Trista? Oeps. Oeps. <lacht> Joch van Otten, voor het Kees van Amstel en Pieter Bouwman. Het is bijna half drie, tijd voor het NOS-journaal. Gert Kluuk. Radio 1, het NOS-journaal. Minister van Financiën Dijsselbloem is de enige kandidaat... voor het voorzitterschap van de Eurogroep. Tot 12 uur vanmiddag konden zich gegadigden... voor deze belangrijke functie melden. De huidige voorzitter van de Eurogroep, de Luxemburger Juncker... heeft verklaard dat alleen Dijsselbloem zich heeft aangemeld. Het kan zijn dat hij maandag al wordt benoemd. De Syrische Staatstelevisie meldt een groot aantal doden... als gevolg van een terreuraanslag op moskee in het zuiden van het land. Twee zelfmoordenaars lieten kort na elkaar hun auto exploderen... bij een moskee in de stad Dara, ten zuiden van Damaskus. Het kabinet wil een Europees register... voor bestuurders van bedrijven die fraude hebben gepleegd. Met het register wil het kabinet voorkomen... dat iemand die in een EU-land een strafrechtelijk... of civielrechtelijk bestuursverbod heeft gekregen... in een ander land doorgaat met frauderen. En er komt geen doorstart van fosforproducent Termvos in Vlissingen. Volgens de curator is de kans minimaal dat er nog een koper geïnteresseerd is in het bedrijf in Zeeland. Bij Termvos werkte tot november vorig jaar 430 mensen. Voor de dochterbedrijven in het buitenland is wel interesse. Dit zijn hoofdpunten. AMB Verkeersinformatie. Op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem staat tussen Driebergen en Maarsbergen... 3 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijzoek is dicht. En een spoedreparatie op de A13 richting Den Haag. Voor het knooppunt Ipenburg is ook de reishoek dicht. 2 kilometer file. En datzelfde geldt voor de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht. Tussen Strandhorst en Nijkerk staat 5 kilometer file. Ook hier is dus de rechterrijzoek dicht. Dit is Radio 1. Afro vrijdagmiddag live. Jan Mom. Goedemiddag. Welkom terug. Vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Ze leidt de enige partij ter wereld... die niet de belangen van de mens centraal stelt. Toch stemden zo'n 150.000 mensen op haar. Ze wordt dan ook gesteund door zowel Georgina Verbaan als Paul McCartney... Met twee zetels is het de luis in de pels van de Tweede Kamer... maar verwacht ook nog altijd een doorbraak naar veel meer. De leidster van de Partij voor de Dieren, Marianne Thieme, welkom. Dank u. Hoe zei, hoe zei u eigenlijk tegen Paul McCartney dat uw partij heet? Animal Rights Party. Ah. Ik dacht de... de party de De, de party, party over animals. animals. Ja, maar dan zie je al snel een paar dansende koeien ja, voor je. Precies. Hè? Ja, precies. Ja, ja, ja. <laughs> Animal Rights Party, dat klinkt ook chique natuurlijk. Ja, maar het, het, sta, het zegt ook wel en heel dat duidelijk waar we ook. voor staan. Hè, dat het meer is dan alleen maar uh, voor elke duif een truitje willen breien... Ja. zoals sommige mensen misschien willen. Maar dat het echt gaat om, om dierenrechten te geven. En ja. dat we ons zien als een uh, onderdeel van een sociale beweging. Hè, dat je de vrouwenrechten hebt gegeven, de slaven hebt bevrijd... kinderrechten hebt gegeven. Dat het dan logisch is om naar de andere soorten te gaan kijken, de ja. dieren. Ja, want wordt er in het buitenland wel eens verbaasd gereageerd... als u vertelt dat u van de Animal Rights Party bent? Ja, maar met minder scepties, zou ik zeggen dan de... De Nederlandse bevolking reageerde toen de Partij voor de Dieren opgericht ja? Werd. Ja, werd. Ze wel... vinden het daar normaler? Ja, er wordt sowieso anders gekeken tegen een partij die een bepaald stokpaardje heeft. Terwijl we dat in Nederland natuurlijk allemaal kennen. We hebben een Partij voor de Rijken, een Partij voor de Armen, een Partij voor de Socialisten... En we hebben een partij die nou eens een keertje niet... voor allerlei menselijke deelbelangen opkomt. Mm -hmm. Eentje die voor alle soorten opkomt. En dat is dan de Partij voor de Dieren. En dat ziet men in het buitenland ook wel echt als een uh, iets typisch Nederlands. En Omdat... over welk buitenland hebt u het dan? Nou, ik ben uh, op de televisie geweest in Japan, Australië, uh, Brazilië, uh, Amerika. In die zin is het echt een, uh, zijn wij een pioniersbeweging. En landen waar ze misschien uh, meer met armoe bezig zijn? Uh, Afrikaanse landen of zo? met u daar ook wel eens geweest? Uh, nou, ik ben ook... Op de, in een groot artikel verschenen in India... waarin uh, de uh, een nazaat van Gandhi ook zei dat zij het geweldig vond... dat er een partij voor de dieren was in Nederland. Uh, met name ook omdat uh, Gandhi zelf, uh, terwijl hij bezig was... met de bevrijding van de armen in India tegen het Britse regime... zich ook bezig hield met vegetarisme en het opkomen ja. voor de alle kwetsbaren. Dus dat het zeker een beschavingsoffensief is... die niet, uh, denk ik, alleen maar, uh, voor be, uh, alleen maar voor rijke landen zou gelden. Het is uh, zeker zo dat ook je ook... Daar. Ja. En het heeft ook een rechtstreeks relatie met het feit... dat wij hier in een bio-industrie hebben... en ontzettend veel veevoer uit ontwikkelingslanden halen... om hier de vleesindustrie uh, ja, te bedienen. Terwijl daar mensen honger lijden. Hmm. Is het denk ik ook een uh, duidelijke roep... naar uh, een eerlijkere samenleving ja. voor alle mensen. We gaan zo over door. Nog, nog even Paul McCartney. Want u heeft hem ontmoet. Hè? Ja. Uh, hij heeft u uitgenodigd toen hij hier in het Gelderdoom uh, speelde. Uh, hij steunde uw actie voor de... Uh, of u steunde zijn actie, moet ja, ik zeggen. Van Meat ja. Free Monday. Hè? Eén dag in de week geen vlees. Ja. Krijgt dat nog een vervolg op een of andere manier eigenlijk? Uh, ja, ik, uh, er staat nog uh, een uh, interview... Met hem gepland. Uh, dat zal waarschijnlijk uh, dit jaar plaats gaan vinden met hem. En dat doe je dan voor het partijblad? Of? Nee hoor, dat doe ik uh, omdat wij ook uh, als Scientific Bureau hebben. We, we hebben ook een. Dan begin ik al in het Engels. Wetenschappelijk, het wetenschappelijk bureau noemen ze dat bij andere <laughs> ja, partijen. Ja. Precies. Het Wetenschappelijk Bureau van de Partij voor de Dieren is ook bezig om. Uh, ook wereldwijd te kijken naar alle bewegingen richting. Uh, meer uh, plantaardig dieet, minder uh, vlees eten. En dan willen we ook juist met uh, mensen spreken die daar een voorvechter van zijn, zoals Paul McCartney. Mm -hmm. En uh, hij heeft me uitgenodigd om uh, te komen om te spreken Oké. Okay. Goed, we gaan zo direct meer uh, praten over dieren. Maar eerst een lied dat Susanne Mathijs over u schreef... nadat ze googelde, op uw naam. Spannend. Witte wieven, zweven Kasteelklok slaat In het koudste jaargetijden Wordt Marianneke Geboren Natuur en Bio-industrie Gaan hier hand in hand Ze hoort kippen koeien In te krappe hokken. En ze strikt op Van haar historische roman En haar Schouders beginnen Te schokken dat het eten van vlees, pas laat aan haar geweten knaagt, komt door de focus op haar carrière. Maar na het zien van een opengeklapte koeienmaag wordt ze een fanatieke vegetariër. En ze begint de partij voor de dieren. Twee kamerzetels mag ze vieren Ze draagt een gordel met wortels op Prinsjesdag Mister, please. Dat de geweldloze revolutie aanvangen mag Zakelijk en snel voert ze strijd Nee, het is geen tante die voor elke duif een truitje breidt Gedreven, boos, verontwaardigd is ze super plantaardig Luister ze een vegen Daar is een what, what, what? Met een verleden als jager what, what, what? Interessant vindt het dierenactivisten activisten what, what, what? Die zich bekeerden tot de zevendags adventisten Halleluja Marianne zijn geprezen Ze vecht voor een gestrande beul terug Ze zijn je dankbaar ook al zeggen ze niks terug Graag een onverdoofd applaus Marianne Tieme in de house. Au, au, au Wauw Milou van Bodegraven en Susanne Mathijsen Klopt het? Ja, helemaal ja. U maakte zich er wel een beetje zorgen om, toch? Om dat lied. Ze zeiden, nou, ja, maar dat gaat toch... Kijk eens op het internet en dat klopt vaak niet. Nou ja, als je iedereen die op het internet wel eens een beetje surft... dan zie je wat voor een bagger er ook op staat. Ja. En ik dacht, nou, wellicht uh, Er zijn zal de bagger er omgezet worden in muzikale ja. noten. Maar dat is niet het geval geweest. Ja, want uw man was inderdaad jager. Ja, zeker. Hele fanatieke. Nu vegetarisch slager. Anders was u ook nooit met hem getrouwd als hij nog jager was, neem ik aan. Nee. Echt niet? Nee. Als iemand jaagt, kunt u er ook niet verliefd op worden. Terwijl er blijkbaar toch een hele aardige man in zat, in die jager. Ja, maar het is meer om wat je doet. Het gaat niet om de persoon. Hè. Het gaat vooral om je gedrag. En uh, ja, ik vind het geweldig dat, uh, dat hij ex-jager is. En ik zou zeggen: hoe meer, hoe beter. Ja, hij was wel even negatief in het nieuws. Uh, en nu eigenlijk ook, omdat hij een Europese subsidie had gekregen. Waar, waar de dieren, Partij voor de Dieren eigenlijk ook weer tegen is. Uh, Gaat hij die, die weer aanvragen, die subsidie eigenlijk? Nou, dat dat, dat, dat is eigenlijk kunnen. iets wat alle akkerbouwers krijgen. Ja. Want hij is uh, ook boer, hè? Ja. hij is biologische akkerbouwer. En die krijgen van de uh, Europese Unie, Unie subsidie. En dat is iets waar hij al tegen, uh, jaren tegen strijdt... dat het uh, eigenlijk nergens voor nodig is... dat boeren gewoon hun eigen broek op moeten houden... Ja. En ook de Partij voor de Dieren vindt dat. Maar het is natuurlijk wel zo... en dat is een beetje hetzelfde als met de hypotheekrenteaftrek. We kunnen daar met z'n allen van zeggen... dat dat uh, niet zo'n goed idee is... omdat het de wonenmarkt uh, maar jaar dat het niet goed zegt is. Dat je zegt maar van, moet je dan ook meteen als, als enige dan zeggen... nou, dan ga ik er ook geen gebruik van maken. Je wil daar uiteindelijk van af. Het zou wel principieel zijn. Ja, dat is ook zo. Maar het is aan de andere kant uh, voor hem als boer... dan bijna onmogelijk om nog te kunnen boeren... Heeft als alle anderen uh, zo'n subsidie krijgen. Dus eigenlijk bent u voor die subsidie? Nee, ik ben zeer tegen die oh. subsidie. Dus ik ben die van, uh, van zijn je... portemonnee. Maar als je ze afschaft, zegt u, dan kan hij eigenlijk zijn werk niet meer doen, of wel? Nee, juist wel. Het is belangrijk is dat we afgaan van die subsidies. Mm -hmm. Omdat uh, op deze manier je. Uh, een, een oneerlijke concurrentie houdt. Met name ook met, uh, met ontwikkelingslanden. Je ziet ook dat heel veel Europese... Maar hij kan dus Europese... wel zonder die subsidies werken? Ja, hij vindt dat dat al lang kan. Alleen oh, het probleem is dat de markt vragen. zodanig al verstoord is... door de subsidies, hmm. dat je als enige boer dat niet kunt, uh, anders kunt zien. Goed, het is, daarnaast werd ook even gezongen... u bent uh, gelovig, hè, zevende dags ad adventist dat. U zegt dat is ook een privézaak. Maar in hoeverre is zoiets privé als je leider bent... Van een, van een seculiere partij die nogal liberaal staat tegenover... Als abortus, ja. euthanasie, uh, homohuwelijk. Ja. Terwijl u gelooft, begrijp ik, als het niet klopt moet u maar zeggen, zegt. homo's moeten niet trouwen. En alleen onder hele strikte omstandigheden begin je aan abortus en euthanasie. Nee, dat is. Uh, kijk, wat, wat je gelooft is inderdaad een privézaak. En uh, zeker omdat de Partij voor de Dieren een seculiere partij is. En daar sta ik ook voor. Ik vind het ook belangrijk dat er een scheiding is tussen kerk en staat. Iedereen heeft de persoonlijke vrijheid en de persoonlijke verantwoordelijkheid... om te beschikken over zijn eigen lijf, zijn eigen leven. En uh, daar heeft iedereen uh, zo zijn eigen keuze in. te maken. Dat zeg het als Partij voor de nee, Dierenlijst? Nee, dat zeg ik ook als persoon. Oh. Omdat ieder uh, mens daar een eigen uh, een vrijheid heeft en de... een eigen verantwoordelijkheid. Dus dat gaat helemaal niet, druist dat in tegen mijn opvattingen. Ik sta er uh, volledig dus achter. Dus ook als zevende dags adventist zegt u abortus ja. kan... Altijd, Het is een persoonlijke vrijheid en een persoonlijke verantwoordelijkheid. Homo huwelijk ook? Ja, zeker. En dus, dus, daarom vind ik ook dat er onmiddellijk een einde moet komen aan bijgeambtenaren. Eh, dus u neemt eigenlijk dat zevende-dags adventisme niet zo heel erg... Ik neem dat heel erg serieus. Wel. Zeker. Maar hoe, hoe, ik denk wat... dat u daar een verkeerd idee van heeft. Oh, dat... het gaat. Ja. Ja. Nou ja, wat ik baseer me maar op wat ik daarover wat wat lees. Kruis, wat wel wat en niet Ik mag. bijvoorbeeld het heel moeilijk, vind toen ik. Toen uh, ik. Ik ben opgevoed als rooms-katholiek. Uh, in ja, Rooms voor de tijd van Want het klopt niet. Ik bedoel, 87-adventisten vinden homohuwelijk prima. Ik vind homohuwelijk -ho ja, nee, prima. Nee, maar. maar, maar de, ik spreek de, de, de niet de namens alle 78-adventisten. Dus maar dat... dat is net als met de rooms-katholieken. Er zijn ontzettend veel mensen hier rooms-katholiek. Terwijl ik zou zeggen, ik wil daar. Heb ik daar ook echt mijn lidmaatschap voor opgezegd. Omdat ik vind dat uh, in zo'n kerk bijvoorbeeld wordt opgelegd... door iemand die zich de paus noemt en die zegt onfeilbaar te zijn... dat een ander uh, naar hem moet luisteren. Mm -hmm. Ik vind dat een uh, religie of een geloof of een kerkgenootschap... respect moet hebben voor de persoonlijke vrijheid... en de persoonlijke verantwoordelijkheid. Je hebt een vrije wil. En dat kan, en alleen, binnen en als de kan bij de 7 adventistische Adventiste kerk Adventistenkerk. Uh, dat is de basis van Tot de zover deze privézaak. Ja. De dieren. <laughs> ja. uh, uh, deze week werd weer van alles bekend. Hè? Onder andere vandaag de provincie Drenthe, die wil dat groot wild dat haar grenzen oversteekt uh, neergeschoten ja, eigen wordt. De dieren eerst? Bijna. En uh, in heel Nederland zullen circa uh, 500.000 ganzen, maar liefst vergast worden. Ja. Uh, dat laatste overigens besloten provincies, land- en tuinbouworganisatie LTO en de vogelbescherming. Ja, opmerkelijk. Goh want. Kijk, de vogelbescherming die uh, redeneert als volgt... ja, er wordt al heel veel geschoten in Nederland. En uh, om dat een beetje in te perken... willen we graag maar met de jagers om tafel gaan zitten... en met de boeren die zo'n hekel hebben aan de, aan de ganzen. En dan proberen we maar een soort compromis. Hekel last. En uh, ze zeggen, um, ze zijn een paar jaar geleden nou, zullen er honderdduizend zijn die vergast gaan worden of doodgeschoten worden. En nu blijkt dat de provinciale staten al lang zeggen... nee, het worden er een half miljoen. En dat is omdat de vogelbescherming denkt... door dit compromis te sluiten dat dan de overwinterende ganzen... die internationaal beschermd zijn, dan beter beschermd worden. Terwijl ik denk, waarom zou je zoiets uitruilen? We hebben een internationale verplichting om ganzen te beschermen. Ja, Want zij denken, als je ganzen. niks afspreekt... dan worden er misschien nog wel veel meer afgeschoten. En dat is dus het probleem van, van deze overheid. De overheid laat het allemaal over aan goedwiddende particulieren, jagers, boeren om dieren te beschermen, om de natuur te beschermen. En ik vind dat uh, wij ook als parlement daar een eigen verantwoordelijkheid in hebben om op die manier ook niet al die organisaties in het probleem te brengen, doordat ze allerlei compromissen moeten sluiten. Vind je dat er overlast, een, is. overlast is van ganzen? Die wordt zwaar overtrokken. Het de, is werkelijk... Is er overlast of niet? Er is zeker schade, maar dan vind ik ook dat wij als samenleving, omdat wij, wij zijn, leven in een delta-gebied, wij moeten uh, ook andere levende wezens hier toestaan. wij zijn niet de enige op deze wereld, ja. dat wij als er schade is... dat we die dan ook vergoeden. Maar die schade staat in geen verhouding tot hoeveel het wel niet kost... om al de ganzen te vergassen. Per gans kost dat 6,50 euro. Nou, maal 500.000, het gaat over 3,5 miljoen euro. En de schade is het precies hetzelfde, ook 3,5 miljoen ja, euro. Het ze, aantal groeit, hè? vraag he? is, waar kies yeah. je dan voor? Kies je dan voor de barmhartigheid en de gastvrijheid... door die 3,5 miljoen euro aan de boer te geven... Mm -hmm. of ga je die onvriendelijk vergassen? Ja, nou ja, maar dat bedrag wordt misschien wel groter... want, want volgend onderzoek toont aan dat het aantal alleen maar toeneemt. Ja, precies. Het, uh, het is zo dat de uh, nee, schade... Dat zeg, ik zeg niet precies op dat de schade groter wordt. Ik zeg dat de ganzen inderdaad zullen toenemen. Ja, ja, en dat komt omdat het hier tafeltje-dekje is. We ja. hebben hier uh, enorm veel graslanden die overbemest zijn. We dumpen heel veel mest op grasland waardoor dat zeer aantrekkelijk is voor ganzen. Zolang je daar niets aan doet en je schiet een weiland leeg of je uh, vergast een heel eiland, uh, weiland vol met ganzen. Dan kun je er donder op zeggen dat daarna vervolgens uit Oost-Europa of elders opnieuw weer ganzen komen. Dus dan ben je opnieuw dus zo'n leeg weiland aan het vullen met nieuwe ganzen. Ja. En dat is dus dweilen met de kraan. Eigenlijk, ook, en... Eigenlijk vindt u dat, uh, dat is heel dom. Dat gaat nu over ganzen, hè, maar ik zei het al, ook, ook herten... Hè, die dus uh, blijkbaar in allerlei provincies uh, niet gewenst zijn. Moeten neergeschoten worden. U vindt, we moeten maar leren leven met die beesten? We moeten leren leven met uh, de dieren. En we moeten uh, gebruik maken ook van de intelligentie van de dieren. Er zijn nu al uh, een aantal prijzen uitgekeerd aan uh, verjagingssystemen... waardoor we ganzen uh, kunnen verjagen op gebieden waar we van ze we zeggen... nee, dat voedsel dat moeten we voor de mensen bewaren. Hoe dan? Door bijvoorbeeld een, uh, een draad is dat. Dat uh, werkt op zonne-energie. Die heeft een uh, prestigieuze prijs om, uh, gekregen. Dat gaat over het veld heen, of over de akker heen. Mm -hmm. En daardoor worden ganzen telkens opnieuw ver, uh, weggejaagd. weggejaagd. Ja. En dat weten ze ook. En, ze gaan, en als ze dan naar gansvriendelijke gebieden gaan... En die zijn er ook, met bijvoorbeeld witte klaver... wat heel aantrekkelijk is voor ganzen. Dan heb je ze dus daar waar je ze wil hebben. Dat is ook een beperkte uh, gebied... waardoor ja. ook een beperkt voedselaanbod is. En dan zal de ganzenpopulatie ook zich stabiliseren. Hoe, hoe, hoe houdt u zichzelf dan? in? Want als ze het, als het, als het eten kunnen vinden... dat geldt niet alleen voor die ganzen, maar ook voor die hechten... en al die andere beesten... dan breidt de populatie zich toch altijd uit? Nou, dat is, uh, um, het is zo dat... elke natuur heeft een draagvlak. Dus um, je hebt een, een hoeveelheid... Uh, voedsel. Ja. Je hebt natuurlijk ook ziekten. En voedsel en ziekten zijn de belangrijkste regulerende factoren voor elke natuurgebied. Zwakkere dieren zullen moeilijk aan voedsel komen en vanzelf sterven. Precies. En uh, de, de, de, de jagers die zeggen, nou weet je wat, we willen graag dat voorkomen, dat dieren op zo'n gruwelijke manier sterven. Dus we gaan ze in hun kracht van hun leven gaan we ze doodschieten. Ja. En wat er dan gaat gebeuren, is dat je één, de jagers hebben daardoor kanonnenvlees, ze kunnen dat lekker verkopen aan de polier. En de tweede is dat de, de reproductie, dus er komt nog meer aanwas van nog meer dieren. Want er is meer ruimte ja, ja, voor maar, die dieren. U vindt dus dus inderdaad het is ook weer duilen met de kraan open. Uh, uh, afschieten vindt u erger dan het van de honger laten sterven? Het is zo dat uh, als wij bijvoorbeeld in de Plassen, heb je een beperkt gebied. De dieren kunnen daar niet weg. Als het op... Die, dan zul je zien dat die populatie, die is bijvoorbeeld... 25 van de dieren sterft daar jaarlijks. Maar als je kijkt naar de Veluwe, dan wordt er 50 doodgeschoten. Dat is ja. dus veel meer. Maar even simpel, want kijk, als je een beest doodschiet... dan is het binnen één seconde dood. Nee, dat is En zeker nee, met de jagers niet zo. van mijn partien. Maar dus, als het van de honger sterft, dat is veel gruwelijker, toch? Hij wordt er worden jaarlijks 2 miljoen dieren aangeschoten. Mm -hmm. Ganzen bijvoorbeeld... Om, om even een vergelijking. Ik bedoel, of een snelle dood door af te schieten, als je het goed doet... want dat dan moet je daar wel van uitgaan. Dat is een om te denken dat een dier sneller dood uh, gaat. Maar van de hongersterven is altijd erg. Ja, maar het is wel bijzonder dat mensen zich wel druk maken... over de herten en reeën die dan een, een, een, een hongerdood sterven... Uh, terwijl we natuurlijk ook alle mollen en de muis, muisjes en de, en de zangvogels... Ja. En, en gaan we die dan ook allemaal preventief afschieten? Hoe doen we dat trouwens met mensen? Uh, gaan we dat dan ook maar in, in de kracht van hun leven om te nou voorkomen... Ja, dat ik, een ik, mens misschien gaat lijden tijdens, uh, als, als ze ziek wordt... dat we hem van tevoren dan al dood gaan schieten? Of maar dat de dat pre-brion per Wij gegeven. hebben in dit kleine landje, wat eigenlijk uh, een, nog maar nauwelijks geschikt is... om alle snelwegen en huizen uh, te huisvesten... Uh, gaan we ook nog wilde dieren uh, ergens plaatsen? Nee, en wat er gaan... gebeurt er dan? Mensen uit Amsterdam zien een hert in de duinen van de honger sterven en dan bellen ze de dierenambulance. Nou, het is zeker zo dat mensen uh, moeite hebben om, uh, om stervende dieren te ja. zien. En het is ook uh, zeker zo dat de Partij voor de Dieren vindt... dat als een dier echt fataal leidt dat je dan kan ingrijpen. Dat is ook je morele plicht als mens, als je dat ziet. Alleen, dat kun je niet altijd bij zijn. Maar wat je nu uh, ziet, is dat jagers zeggen... nee, die werpen zich op als de soort uh, redder van het dier. Een soort omgekeerde keer Bambi-denken. Uh, we gaan het dier nu alvast doodschieten voordat het gaat lijden. Terwijl je zorgt juist voor heel veel aangeschoten dieren. Voor een verstoring van de sociale structuur van een dier. Mm -hmm. En het aangeschoten aantal dieren is 2 miljoen in Nederland. En dat is echt En als, groot die, als die dieren van de honger sterven, dan, dan komen er toch ook gewoon vanzelf weer die nieuwe dieren bij? En ja, maar het, zal, dus het aantal dieren dat dan van de honger zal sterven, ten eerste zijn dat inderdaad de zwakkere dieren. Maar zal uiteindelijk heel stabiel zijn en niet telkens heel groot zijn. Omdat uh, het voedselaanbod het ja. U maakt wel een merkwaardige vergelijking, vind ik althans vandaag in de Volkskrant... over dit onderwerp, het afschieten van die wilde dieren. U zegt daar, eh, bij overbevolking gaan we toch ook geen mensen afschieten? Nee, kijk, wat, het, wat, het, het is, wat ik probeer is een vergelijking te maken met dat de jagers zeggen... ik wil heel graag betalen, omdat ik het erg leuk vind om een dier dood te schieten. Jagers betalen daarvoor. Ja, dat zou zeggen zij en dat, dat zelf niet. Je vergelijken... vertaalt dat zo. zeggen zij doen, We doen het niet van onze loven, ja, doen het wildbeheer. Maar kijk precies. maar op een jachtforum... en kijk in de ja. jagersboeken en dan zul je zien... Maar die vergelijking, vergelijking met het is... mensen, het afschieten van dieren... vindt u hetzelfde als het afschieten nee, van mensen? Nee, ik maak ja, maakt wel vandaag. Ja, maar als ik die vergelijking even mag maken, dan... Kijk, als jagers zeggen, ik wil graag geld schieten... bijvoorbeeld ook onlangs weer in olifanten gaan schieten in Afrika... Toch genoeg. Dat is toch een bizarre gedachte dat je dus geld wil uh, geven om maar zo'n dier te kunnen schieten voor je lol. Ja. Dat zou toch ook in Nederland absoluut bizar zijn dat iemand naar het ziekenhuis gaat, hoort dat iemand uit wil plegen en dat hij zegt. Ik wil heel graag. Dat met, tegen betaling, voor dat uitvoeren. Ja, nee, dat, dat, dat, die lol zie ik ook niet overigens. Nee, maar ik maar het heeft nog verder wel... niks te maken met de vergelijking met menselijk leed. of dierenleed. Nee, totaal niet. Het gaat om de, de bizarre redenering van jagers om dus voor de lol te willen schieten. Ja, nou ja, omdat u... Uh, om te willen doden. Ik begon met te, met te zeggen hè, dat u de enige partij bent... waar de mens niet centraal staat. Hè. U, u, u begint vanuit het perspectief van de dieren altijd te redeneren. Ik begin vanuit het perspectief te redeneren uh, vanuit eigenlijk de hele planeet. En mensen zijn geneigd om altijd vanuit hun eigen belang te denken. En hun eigen korte termijn belang. Uh -huh. En kijk wat dat ons, beracht, uh, wat ons, dat ons brengt. Dat brengt uh, uitputting van de aarde. Uh, mensen die uh, uh, te veel consumeren en dat allemaal omdat ze denken, ach, naar mij de zonsvloed. Dan moet je toch vooral de mensen veranderen en niet de dieren? En wat belangrijk is, is dat omdat wij de Partij voor de Dieren heten... dat zorgt voor emotie bij mensen. Mensen denken, hoe kan het nou voor het eerst een partij... die niet gaat over mensenbelangen? Uh, en dat vind ik belangrijk, omdat die emoties dan komen... omdat je dan leert om buiten je eigen belang te denken. En ik denk dat dat zorgt voor mededogen in de samenleving... en dat je uiteindelijk op een langere termijn gaat denken van... hoe kan ik... Als mens ervoor zorgen dat ik vreedzaam en duurzaam kan leven... in een wereld wat uit meer bestaat dan alleen maar mijn eigen soort. Prachtig. Maar dan moet je toch op die mensen focussen en niet op de dat dieren. Dat is ook zo. En daarom is het ook zo dat er geen dieren in de Kamer zitten, maar mensen. En uh, het is ook niet de Partij van de Dieren, maar de Partij voor de Dieren. Het zijn mensen die zich zorgen maken over de wijze waarop wij omgaan met de allerkwetsbaarste in de samenleving. Mm -hmm. Want hoe kun je een beschaving zijn als je zo volnachtzaam om, om, zo vreselijk omgaat met dieren in de bio-industrie, als proefdier. Uh, dieren die je driehoog achter. Uh, uh, en dagelijks gewoon binnenhoudt en niet naar buiten uh, laat. Dat zijn, het, het is een kwestie van beschaving om te kijken naar de allerkwetsbaarste. Toch zijn er mensen die zeggen uh, dat u het te, te somber ziet, bijvoorbeeld. Uh, mevrouw Gerda Verburg, u niet, onbekend, oud-landbouwminister, die zegt... u moet eigenlijk veel nu uw zegeningen tellen. Dierenwelzijn in Nederland staat op een hoog pijl. Niet door de Partij voor de Dieren, maar door haarzelf, onder andere. Hè, want zij heeft het dierenwelzijnsprogramma gepresenteerd. Luister maar even. Kijk ook eens met de ogen van het buitenland naar Nederland. Nederland is zo'n geweldig voorbeeld voor, uh, voor de hele wereld. En de quote is niet van mezelf, maar ik vind hem te mooi om hem uh, te laten lopen. Dat als alle varkens op de hele wereld wisten hoe goed varkens het in Nederland hebben... dan kwamen ze allemaal in een holletje langs alle internationale rijkswegen in de richting van Nederland. Ja, en dat, dat, dat heeft dus Nederland geregeerd. Uh, ja. het, feit, het feit dat, uh, dat varkens uh, het heerlijk vinden om onverdoofd gecastreerd te worden... om hun staart onverdoofd uh, afgesneden te, te zien... Uh, dat we kippen hebben die uh, van een donzig kuikentje van een paar gram... Ja. worden opgefokt tot een plofkip van 2,5 kilo. Nee, nee, nee daar ja. willen we allemaal heel graag naartoe als nee, kip en U heeft nog dat heel veel kritiek, dat, dat is natuurlijk duidelijk af hoe het met die dieren gaat maar zij zegt... Je moet het misschien in die zin meer realiteitszin hebben. Als je het internationaal vergelijkt, doen we het hartstikke goed. Ik vind dat het altijd heel bizar om dan je eigen slechte gedrag te vergoedelijken... doordat je het is kunt slechte. wijzen ja. op bijvoorbeeld de berengal in China. Ja. Eh, dan denk ik bij mezelf, begin vooral met jezelf... Begin met je eigen gedrag. Kijk, we hebben een enorme dierenleed achter gesloten deuren. We hebben de meest geavanceerde vernietigingssysteem... wat bio-industrie heet. Waar we 500 miljoen dieren over de kling jagen. En dan uh, wijst zij naar andere landen. Terwijl ik denk, laten we vooral zelf beginnen. Want het is ongeveer hetzelfde als dat je zegt... weet je wat, we gaan maar weer kinderarbeid introduceren. Want de kinderen in India hebben het veel slechter... dan als we zelf kinderarbeid zouden hebben. Het is hier hebben. nog lang niet goed, het is duidelijk. Het moet anders, zegt u... Uh bijvoorbeeld Terwijl iedereen bijna smachtend zit te wachten op een economische groei... zegt u nee, economische groei is niet de oplossing, maar, maar juist het probleem. Ja, zeker. En uh, gelukkig uh, weten steeds meer wetenschappers ook... Uh, zeggen dit uh, ook, mag ik ze ook citeren... Tim Jackson bijvoorbeeld geeft het, het ook aan... Uh, ja, maar het is ook zeker niet zo dat ik daar de eerste mee ben. Dat werd uh, vroeger, uh, uh, ik denk twintig jaar geleden ook al gezegd. Uh, alleen is het nu nog steeds meer actueler dan ooit. Want nu staan we op een kruispunt van wegen. Gaan we door met business as usual. Denken dat de aarde geen grenzen kent. En dat we maar eindeloos kunnen gebruikmaken van grondstoffen. Maar waarom staat economische groei automatisch gelijk aan meer uitstoot slecht voor de aarde? Je kan toch ook dat samen laten gaan. En groeien en duurzamer worden. Ja, maar dan moet het wel op een andere manier groeien. En ja, dat natuurlijk. Maar dat groei zit dan veel meer in en van hoe gaan wij nou de wereld zodanig inrichten... Dat om al die mensen te voeden bijvoorbeeld, daar heb je die groei voor nodig. Ja, en doen we dat dan door uh, vlees te gaan exporteren... omdat we dan denken dat wij onze verplichting nakomen... om mensen te voeden in andere landen... Of denken we niet, hé, hey, dat is toch een enorme verspilling... want voor één kilo vlees hebben we zeven kilo soja nodig... terwijl we die soja aan zoveel mensen kunnen ja. geven in de wereld. Nou ja, dat zijn Fresco, andere keuzes. U ook niet onbekend, die hier ook zat, die zegt ook... ja, het is best goed als we minder vlees gaan eten... maar we kunnen helemaal niet zonder vlees. Om allerlei redenen, ook omdat het goed is voor ons... maar ook omdat allerlei andere opkomende landen... Hè, u kent ze, China, noem maar op... Uh, die het juist economisch beter hebben, die willen nu ook vlees. Ja, dat is uh, zeker ook zo. En ze kijken ook heel sterk naar de westerse landen... Van, uh, wat is nou een statussymbool voor rijkdom? En dan zie je dus ook langzamerhand... als ze denken dat vlees... dat dat, dat een, een, een, een teken is van, van, van rijkdom. Terwijl hier in het Westen... het misschien ook wel lekker. Gelukkig gewoon. al steeds meer mensen. Juist ook mensen die, uh, die ook wat meer te besteden hebben. Zeggen, nou, ik wil dat juist helemaal niet meer. Dus je ziet juist in, in het Westerse land... een omkering dat mensen minder vlees gaan eten. En wist u dat er nog maar een kwart van Nederlanders... elke dag vlees eet? En dat is, ook, belangrijk. Ja, en dat is, ook, maar, is ook heel belangrijk. Juist omdat andere landen meer vlees gaan maar eten, zullen dag... wij ook sowieso echt minder vlees moeten eten. De aarde kan het simpelweg niet aan. En voorts bent u van mening dat... dat er een einde moet komen aan de bio-industrie. Ik dank u wel, Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren. We gaan in het volgende minuut debatteren over de vraag... of ouders hun kinderen nog wel opvoeden... met Ahmed Marcouch van de Partij van Arbeid... en even de Vos, hoofdredacteur van JM, een blad voor ouders. Maar nu is de vrijdagmiddag live bonus, Trek op de radio... tot aan de reclame op internet in zijn geheel te zien en te horen... avant la lettre. Out. It's still with her while. some pray from the start I read it in I love she relies She speaks with her eye. and that it wasn't always so Fred, <laughs> Zes elf stedentochten reed Jan Uitham. Hij finishte in de Tocht der Tochten als tweede. Het geht on. In twee dingen. Jan Uitham over de hel van 63. Maar je ze vallen en je ze vloeken en schelden. En ja, een soort slagveld. En zijn jaren in Nederlands-Indië. Twee dingen. Vanavond tussen acht en half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Meneer.